Mark Hokke met het NOS Journaal. Het slechte weer leidt op veel plaatsen tot... Problemen. even voor acht uur 270 kilometer file door heel Nederland. Zo'n 100 kilometer meer dan werd verwacht in de doorgaans rustige meivakantie. Op de A20 richting Gouda is het het dak van een vrachtwagen gewijd en op de weg beland. En op de A15 stond de weg blank bij Papendrecht. De pompen konden de vele regenval niet aan. Criminelen met een jarenlange celstraf moeten niet meer automatisch na twee derde van hun straf vrijkomen. Minister Dekker dient daar vandaag een wetsvoorstel voor in. Het AD schrijft dat de minister wil dat een gevangene alleen nog twee jaar voor het einde van een opgelegde straf voorwaardelijk vrij kan komen. Iemand met bijvoorbeeld. Twaalf jaar cel komt dan niet eerder vrij dan na tien jaar. Dekker wil zo de geloofwaardigheid van straffen vergroten. De Amerikaanse importheffing op staal en aluminium uit de EU is uitgesteld. Sinds maart heft de VS belasting op de import van staal en aluminium, maar de EU kreeg tijdelijk uitstel, net als andere bondgenoten. Dat uitstel is nu verlengd tot 1 juni. Nederland is binnen de EU de tweede staalexporteur naar de VS. Bij het Groningse studentenkoor Vindicat is opnieuw iemand mishandeld. De vereniging heeft het incident tegen de regels in. Niet gemeld bij de Rijksuniversiteit Groningen en de burgemeester, schrijft het Dagblad van het Noorden. In december werd er tijdens een evenement van het koor ook al een student mishandeld. Het slachtoffer liep toen een hersenschudding op. Het weer in een groot deel van het land regent het. Het waait ook flink. Aan zee en bij het IJsselmeer is de wind krachtig of hard. Vanmiddag trekt de regen weg, neemt de wind ook af. Het wordt dan 9 tot 12 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Zandvoort op zondag is natuurlijk ZFM-Vortlife. Zeker ik het goed? De reclame, hè? <laughs>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 jongens <laughs> <racht> <racht> het... je moet huilen. Nou ga dan naar huis man, laat je luisteren. Dus, uh, we, we hebben de eerste helft drie kansen gezien totaal van drie voor voor Zeeburg, ja. Ah nee moet ik goed zeggen en Jesse van der Meer van uh, vanzelf zie dat een, een, een uitzekelijke kopbal maar recht op het lichaam van de keeper van uh, Zeeburgia ja. uh, het is uh, het is uh, nou, het is niet best hè, jongens. Uh, ik snap niet dat uh, dat op dat je voetbal tegen degradatie hebt. want uh, ze zijn dus allebei uh, ja, officieel nog niet veilig dat je dat je zo het veld opstapt. Uh, dan, dan, dan moet je met de mes tussen je, ta tussen je tanden en je tegenstander opvreten. Nou ja, ze geven elkaar je kusjes vanavond, dat ze al opeten. Het is echt een taal. <lacht> Niet het veld oplopen, hè Martijn? Ja, de, want? Ja, dat je misschien de drang hebt om zelf uh, dan maar wat te gaan doen? Nou, ik, ik, ik denk echt serieus, dat het niveau van de voetballer naar de wacht donderdag, <lacht> dat het net, net te hoog is. Maar goed, je hoort, je hoort er een beetje rebels van. Nou, vreselijk voor je. En dan in ja. die regen, man. Maar het is inmiddels droog. Oh! oh ja, het zonnetje begint te schijnen. Ik heb mijn jas uit. Lekker hoor. Bij VVV is uh, gelijk gemaakt. 1-1 bij Roda VVV. Of eigenlijk VVV Roda JC, moet ik zeggen. Uh, Martijn, dan uh, spreken we jou zometeen weer, denk ik, hè? Hé, hey, en je gelooft het niet, maar Feyenoord Sparta 0-1 ja sorry ja, ja, ja. ja. joh Martijn wij houden gewoon onze hele eigen uh, conversatie maakt allemaal niks uit Hé hey Martijn ik zal je wel even een, uh, een stukje helpen anders uh, als je het goed oh. vindt gaan we naar Aakdaa uh, in de Munnik met het regent zonnestralen ah oh, wat lief Dat kan <laughs> voor jou jongen <laughs>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 Inmiddels uh, lijkt zich dat allemaal weer een beetje te hersteld. Uh, wat betreft uh, Verstappen. Die rijdt uh, nu weer op de vierde plaats. En ligt Ricciardo uh, iets wat uh, meer achter hem. Uh, maar er waren toch uh, behoorlijk wat aanvallen van uh, de Australiër. En dat zeggende zeg, zeg ik nu dat uh, Vettel degene is uh, die op dit moment de, ja, een pitstop heeft uh, gemaakt. Bottas heeft nu uh, tijdelijk even de leiding overgenomen. Maar als het goed is.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 Ajax is op 1-0 gekomen tegen AZ. Donny van der Beek knikt eenvoudig raak naar een goede voorzet van Matthijs De Licht. Gaan wij nog eventjes <coughs> kijken bij Spanenwoude tegen Edo. Justin, wat heb je voor ons? Ah, we zijn 10 minuten na rust. Uh, net voor de Spanenwoude op een, een 1-2 uh, achterstand gekomen. Uh, doel te maken was uh, Tobias Faber, aangeven door Tim Visser. Een mooie voorzet vanaf de linkerkant. Beheerst binnengewerkt achter de doelman. Um, wat nog wel even is, uh, belangrijk is om te zeggen dat uh, ik het mysterie opgelost omtrent de keeper. Um, ik heb Patrick onderhand uh, uh, gesproken en uh, hij was een weekendje weg, dus hij zou er vandaag helemaal niet zijn. Maar het was dan net zo net weer als hier. We zijn hier terugkomen, maar het wilde uh, ja, plezier voor de, voor de doelman die nu een goal staat, die heeft zich niet plezieren. En heeft zich daarom zich ook niet aangemeld bij zijn training vandaag. Oké, oké, helemaal goed.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 Ja, ik moest het even oh, weten. De telefoon gaat. Nou. Oké. Okay. Neem jij de telefoon en op dan gaan wij ondertussen naar Chris Brown.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 En hier is de stand 1-1 geworden. Net is uh, de romano Makmek uh, die scoorde voor Zetters WMS. Die ballen die komen allemaal hoog voor de pot. En uh, ja, Zetters WMS heeft heel veel lengte. En breed kon er net niet bij komen. En zodoende kost die romano mac uh, inkopen. En dan komt er vrij traf van Zetters WMS. op de rand van het stadsgebied. Komt hij wel. Komt hoog voor. Maar die ziet her en ver en ver overheen. De nummer 5. Mustafa al Hassan. En dat betekent dat de gevaar week is. En voeren we het al. Maar de stand hier... 1-1 in deze wedstrijd. Net nog te gaan. Ruim 25 minuten.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 He, het is waarom we dat wat meer uh, bij de hand begint te worden. Vroeger gelijk wat aan elkaar gewaagd. Uh, zojuist dat Mark Vissen het gelijk maakte op zijn hoofd. Daarbij hinderde hij helaas wel de keeper van, uh, van Edo. Uh, dusdanig dat de scheidsrechter daar een vrije trap voor gaat. Uh, het is waarom we dat het schulp begint te kruipen. En uh, eigenlijk uh, het Edo uh, weer ouderwets lastig maakt. Wat Edo eigenlijk best wel gewend is het hele zoono, Onder druk voetballen. Nou, hopelijk uh, voor, uh, voor de rood-zwarte uh, kunnen ze vandaag wel uh, de winst behouden. Um, we hebben nu een bal over de rechterkant Ja, gaan ja, we houden. is Visser in de combinatie krijgt de bal mee. Komt daar nog. Oh. Ja? Sorry jongens. <laughs> maar beide Red Bulls die vliegen er ja, gewoon Ja, om tussen ze, uit. ze vliegen er alle twee af. Maar goed, uh, Justin, maak ja, maar... jij even nog je verhaal even af? Ja.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 ja, het, het mooie van de, van de amateurkamp is natuurlijk dat er, uh, dat er tegenwoordig ook uh, familie 1 wordt gekeken. Dus het viel ook eens aardig bezig hadden met z'n <lacht> Sowieso. Je zit toch niet binnen hè? Nee, ik zit nou weer buiten. Dus, uh, <lacht> in de rust heb ik toch wel even gespeakt. En uh, ja toen viel me ook die twee aardig met elkaar de waren. waren Om even terug te komen op, uh, op uh, Jaaf zijn vraag. Uh, ja, tuurlijk uh, wo wordt hier een, uh, een lichtelijke analyse van gemaakt. Uh, om even zo dat je daar gebruik van te maken En natuurlijk uh, belandt dit eigenlijk bij met trainen op het middel. Ja, uh, zullen we hier even terug gaan naar jouw uh, verhaal uh, bij de wedstrijd tussen de Edo en Sparen Woude? Ja, nou, ik had het Frans eigenlijk al verteld. Dat er gebeurt iets of veel eigenlijk verder. Het is waar Woude wat lichtelijk voorkomt, uh, rustig aan gevaarlijk wordt, maar nog niet echt een, een stempel kan drukken. Misschien nu, Joe, je ogenboog, maar die wordt...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 Ja, muziek maar weer. Ben je op de grond, ik ben altijd bij je. Soms ben je mijn broertje en het is heel klein Soms zou ik je vast in de slechte tijden Je bent niet meer van hem, nee je bent van mij Alles wat ik zeg is waar Ik hou al mijn moed bij je Again, want je bent mijn mami Ik stap je bal, man, want ik ben je papi, Love, don't cast the thing, anders was ik failliet Zie ik altijd, ik spraanloos oh, oh. Nu heb ik fijn ding, oh. oh, oh. You're not, no, they come and go Dus het is, okay, is what schat, rain reine Want je weet, die gloeien la, lang, lang tijd En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn Hart van goud, die kan niet verbrand zijn Schatje kom je langs mij, want je bent niet meer van hem Nee, je bent van mij alles wat ik zeg is waar. Ik ee, grappig, we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 Dicht op, uh, op Bottas. Dus ja, ik, ik denk dat daar nog, uh, nog wel het nodige gaat uh, gebeuren... in uh, de slotfase van, uh, van deze wedstrijd. Pablo Marie ja. heeft dus die, uh, die derde goal gemaakt met het hoofd... en daarmee is NAC bijna in veilige haven. Bij winst van NAC kan de ploeg van Stijn uh, wreven... alleen in theorie nog in de nacompetitie verzeild raken. Toch Gel leuk, hè? Goed, voor NAC. Ja.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 Maar dan betekent dat er ook uh, wat spelers uh, uh, verdwijnen. En dat er andere spelers voor in de plaats komen die uh, Jubilee League waardig zijn. Ik denk ja. dat ze de begroting gaan bij, uh, bijstellen. En maar dat er ook nog wat bestuursbonzen uh, eruit uh, zullen gaan vliegen bij uh, FC Twente. Want ik denk dat daar een grote schoonmaken uh, gaat uh, beginnen. Het gekke is dat Tom Boeren, dat is toch een van de betere aanvallers in de eredivisie. Die zit nog steeds op de bank hè, bij Twente. Ja, en je hebt Adam Heer, heb je daar ook nog rondlopen. Ja. ja.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 we doen het gewoon toch? Ja, leuk ja, toch? Dat dacht ik. En dan gaan we naar Shawn Mendes, it's like the in I'm and Give me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 denk je echt dat jullie het kunnen die die beker pakken ik denk dat we gewoon volledig voor de beker gaan leuk ja, man ja ja ja dus, dus... Eh, vandaag ook een moeilijke wedstrijd die ze dan eh, moeten eindigen met de strafschoppen maar waar we zogezegd een cool waren en gewoon alle strafschoppen erin schieten leuk. ja dan ben je verdiend winnaar en, eh, en door in die beker ja eigenlijk een beetje onverwacht hè uh, is was dit onverwacht dat we de beker bekerfalfinale...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 Oh, ja inderdaad. Wat? We gaan, gaan ah. nog gewoon voor spieren joh. The Champions van Hilger. I've done my sentence. But committed no crime. And bad mistakes. I've made a few. I've had my show.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 Nog vier ronden te rijden in Azerbeidzjan, dat hadden we al gehoord. Yeah. Bijna drie nog. Nou ja, het scheelt niet veel. Hoewel er ook steeds meer naar buiten komt over het incident tussen Ricciardo en Verstappen.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 Wat ook zomaar zou kunnen, Henny, is dat uh, de wedstrijd Velsen-Zeeburgia uh, of al afgelopen is of op zijn einde loopt. Maar dat gaan we nu, denk ik, horen van Martijn. De vlag mag uit. De vlag mag uit. <laughs> je, je mag weg? Nee, er is, er is niet, nee, is, ja, precies. Drie niet niks gehoord. Nee, het is het <laughs> bij afgelopen. De tweede helft uh, door, door invallers uh, bij Velsen zit er wel wat meer leven in. Ik bedoel, Patrick hem uh, altijd uh, vervelend, want die komt tegen de voetballer. Die uh, zocht uh, de, de vlegers van Zeeburgia...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 En uh, daarna weer terug in de handen van de keeper. Oh, gaat hij nu toch nog vallen? Nee. Nee jongens, het is, uh, is klaar hier. Er gaat, uh, er gaat niemand gescoord worden, 0-0. Dus ik beide nog weinig mee op.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 Ja, dan valt de 2-2-Ricardo. Uh, het is uh, de Faber, die uh, een goal maakt. Een uh, goed terugkoppel uh, uh, van Justine uh, Teunissen. Uh, en het is uh, Tobias uh, Faber, die een goede wedstrijd speelt En dan bekomen ze de tweede goal. Het is eigenlijk al bijna tijd, denk ik. Uh, en een maken betekent dat we waarschijnlijk een in krijgen tussen een eerste klasse en een derde klasse. Yes, dan kan het kwartje alle kanten nog op, hè? Het is echt, uh, ja, dit. Uh,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 En uh, hij wilde het niet bestieren, dus die gaat zich zeker niet omkleden. Uh, ik denk dat, uh, dat we allemaal weer gaan doen. Hoewel Edo hier nu wel doorkomt, Nee, nee, die wacht het voorlangs. We blijft lopen 2-2. Justin, ik zou die, die, hoe heet die Faber, hè? Tobias, ja. zo, die zou ik echt maar even doorgeven aan Ted... Ted, uh, <laughs> Want dat is natuurlijk een, een echte goaltjesdief. Ja, dief. Dus dit is wel interessant voor het Henny?